Volgenslanding. Basis van hoop. Heeft u ooit andere gedachten gehad. Wat het belangrijkste is in het geloof in God. En het geloof in Yeshua de Messias. Hoe vaak heb je niet. Je in Jezus geloven. Of in iemand in Yeshua geloven. Als je in hem niet gelooft ga je verloren. En dat is wel een zekere waarheid zit erin. Maar de basis gaat er natuurlijk om. Deel te krijgen aan het koninkrijk van God. En er is... Uh, Eén weg om deel te krijgen aan het koninkrijk van God. Maar dat is voor een mens eigenlijk een onmogelijke weg. Ooit is Adam en Eva... door te zondigen tegen God... aan de dood onderworpen. Amen? En omdat uit een mens die aan de dood onderworpen is... een man en een vrouw... nooit een kind geboren kan worden... wat niet aan de dood onderworpen is... is dus het hele nageslacht van Adam en Eva... ...aan de dood onderworpen. Wat een ramp. Het was niet Gods doel om de mens aan de dood over te geven. Maar in zijn wijsheid weet hij wel van het begin het einde en van het einde het begin. God is eeuwig, zonder beperkingen. Dus hij wist dat de mens de mogelijkheid had om fouten te maken. Maar dan zou hij onderworpen worden aan de dood. Zodoende heeft hij aan Adem en Eva al bekendgemaakt dat er een zaad zou komen wat hem van die dood zou verlossen. En dat zaad waarover de Bijbel spreekt... het verbondzaad, ook al wisten ze niet dat het zou zijn... of wie dan ook... ze vertrouwden op het zaad... wat ooit geboren zou worden uit de mens... die voor hun de dood zou overwinnen... tot leven. Dus alle gelovigen vanaf Adam en Eva... hebben vooruitgezien op het zaad... waarvan wij weten dat het Jeshua de Messias is... de Zoon van David... De zoon van Adam. Hij wordt de tweede, of dan wel de laatste Adam genoemd, want na hem komt er nooit meer een ander. In hem zijn we gedoopt, door hem zijn we behouden en hebben we nieuw leven, ook al zullen we te zijn de tijd weer moeten sterven. Maar dankzij de opstanding van Yeshua de Messias weten we dat we op grond van het woord van God opgewekt zullen worden. En wat een vreugde te weten dat we opgewekt zullen worden in het begin van de duizend jaar. En met hem zullen heersen, die duizend jaar. Voordat na de duizend jaar het echte oordeel gaat komen. Ja, Dus wij leven nu al door geloof in het koninkrijk van God. We leven eigenlijk met ons hoofd in de hemel, want zo spreekt de Heer. En met onze voeten op de aarde, zodat al die aardbewoners kunnen zien naar die voeten van ons. Zo, hey, waar lopen die mensen nou eigenlijk? Want ze doen het heel anders als wij. Ja, wij lopen met onze hoofd in de hemel, want we luisteren naar de woorden van het koninkrijk van God. En we wandelen zoals God het zegt. Daarom zijn we anders als de wereld. Nochtans, we zijn mensen van vlees en bloed. We maken fouten. En God heeft gezegd, beleid ze en laat ze. En hebben je veel problemen gehad of andere dingen... dan is ze altijd weer, zoals we geleerd hebben, het mikwe. Tot te kunnen zeggen, ik ga mikwe nemen. In het Jodendom is dat voor de dames elke maand. En voor de mannen, zodra ze denken, laten we het doen. Dan leg je weer de bevuiling die we opgelopen hebben af... En we staan weer op in dat gereinigde leven. Vind je dat niet mooi? Het zijn inzichten die we gekregen hebben zo door de jaren heen. Ja, ook inzichten in het Joodse denken, het Torah denken. Een vreugde om te doen. Ik weet niet hoe vaak dat je al met je vrouw alleen het mikwe hebt gedaan, ook al ben je volwassen gedoopt. Het is een vreugde om toch de verontreiniging weer af te leggen. Durf iemand zijn vinger op te steken tot hij ervaring heeft gemaakt? Ik doe de eerste, oh, er zijn er al een paar. Nou, als er drie, vier schapen over de dam zijn, dan volgt de rest ook. En als u denkt bij uzelf, moet ik me nog een keertje laten dopen, is het misschien een hint. We zijn ooit als kinderen gedoopt in de naam van vader, zoon en heilige geest. Maar die drie zijn geen namen. Dat is later door de theologen toegevoegd. Nergens kun je terugvinden in heel de Bijbel dat doop in de naam van vader, zoon en heilige geest nog weer een verbinding heeft met andere plaatsen in de Bijbel. Nee, we hebben geleerd, we moeten doop in de naam van Yeshua, in zijn dood en in zijn opstanding. Dus als er overwegingen zouden zijn bij mensen die dat nog nooit zo hebben beleden en ervaren, is de weg altijd open om te zeggen, ik zou dolgraag weer gedoopt willen worden, maar dan in de naam van Yeshua, in zijn dood en in zijn opstanding. Dat vinden we dus wel in handelingen, maar helaas in de evangelie is dat niet zo koosje terecht gekomen. We gaan het vandaag hebben over de opstanding, basis van hoop. Dus de opstanding is de basis van de hoop, dat is de beloofd. Ik denk voordat we de teksten gaan nemen, waar de hele preek dadelijk verder mee verder gaat, ik ga Hebreeën 11, dat is het toppunt van de... De geloofsuitdrukking, de, hoe moet je dat noemen? Een, uh, ik heb een ander woord in mijn hoofd, alleen het komt er niet uit, maar er komt dat komt ook boven de dertig ben, denk ik. Het geloof, broeder en zuster. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. Dan zou je zeggen: Oh, nou, ik hoop zo verschrikkelijk veel dingen. Nou, door geloof heb ik het al. Dat klinkt goed, maar we betrekken het alleen maar op grond van het woord van God. We kunnen alleen maar onze hoop vestigen op wat vader zelf gezegd heeft en zijn zoon. Want die hebben woorden ten leven gesproken en die woorden die we horen, dat geloof wat we daaraan verbinden, dat is de zekerheid van de dingen die we hopen. Omdat God het gezegd heeft. Je opa en je oma kunnen wel dingen zeggen van ja, nou gaan jullie de Sabbat vieren. Dat klopt niet hoor, want mijn vader en mijn opa en mijn overgrootje hebben allemaal de zondag gevierd. Nou, die hebben dan een opa geloof. Zodra je de Bijbel leest, dan zie je de Sabbat is een teken tussen God en zijn volk. Opdat dat volk zou weten dat hij een God is. En hij is de enige. En buiten hem is er geen andere God. Nog een keer. Hij is de enige waarachtige God en buiten hem is er geen God. Amen. En Yeshua is de Zoon van God. Amen. Het geloof, broeder en zuster, is de zekerheid van wat men hoopt. Maar dat geloof is ook het bewijs van de dingen die we niet zien. Want de opstanding van de dood zien we niet. Er zijn zoveel dingen die we niet zien, maar toch op grond van het woord geloven we. Daarom noemt hij dat het geloof, het prachtige Bijbelse geloof. Dat is de zekerheid en het is het bewijs van wat we hopen en niet zien. Nooit meer vergeten? Kent u het al uit uw hoofd? Ogen dicht en dan zeggen. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. Het is goed om dit uit je hoofd te leren. Het is zo'n sterke proclamatie, nou we het toch over proclamatie hebben. Dit is een proclamatie om jezelf te versterken. Want door dit geloof, een aanwijzend voornaamwoord, ik heb het maar onderstreept, het gaat niet zomaar over geloof. Het gaat over dit geloof. Dit geloof is aan de oude een getuigenis gegeven. Die godsmannen, die hebben door dit geloof een getuigenis gegeven. Omdat ze het woord van God geloofden, hebben ze doorgezegd. Mozes, noem ze hem op. Door het geloof, het geloof, verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Dat is schepping. Het was er niet. En op het moment dat God spreekt, hoe lang duurt het dan voordat het er is? Zodra hij het zegt, is het er. Want daarvoor is er nog nooit een woord gesproken. Want Vader begon te spreken. en in aanzijn te roepen wat er niet was. Dat is pas scheppen. Dat kan alleen God. Wij zijn door het spreken van God. tot aanzien gebracht. Door het geloof verstaan wij. dat de wereld. met alles wat erin is. door het woord. en dan staat hier het woord God. met. heb ik het tussen zetten, Rema. Dat is weer wat anders als de logos. U kent de geschiedenis nog van logos. Johannes 1 in de begin was het woord en dan hebben de christelijke vertalers hoofdletter W neergezet en dan zeggen ze dat woord is Jezus. Dus in het begin was Jezus en dat Jezus was bij God en Jezus was God. Waanzin op. Maar dat is verbonden aan de drie-eenheidsleer waarin ze zeggen: "Ja, is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. Drie onderscheiden personen. Ewezen wezen is de grootste dwaasheid dogmatische, filosofische statement, wat je maar kunt bedenken en dan zeggen ze, ja maar dat is een mysterie ja vind je het gek als je het zo uh, proclameert kom bij, de vandaan. kom bij de Roomsen vandaan inderdaad, maar we zullen er niet boos op ze worden, ook de Roomsen kunnen zich nog bekeren en inzicht krijgen we verhouden van de paus, maar we geloven niet wat hij zegt nee. echt waar, hij ligt hij zegt dingen die er niet staan en dan zegt hij, ja dat mag ik doen, want ik ben de paus. Ik kom in de plaats van Petrus. Het, het is onvoorstelbaar. Maar goed, dat is iets van jaren terug. Het geloof, broeders en zuster, door het geloof verstaan wij dat de wereld. Door het spreken van God, want Rema was iets bijzonders mee. In het begin van Johannes had het over de logos. In het begin was het woord. Dan moet je bij logos vragen, over wie gaat het? Oh, in de beginnen was eigenlijk Yahweh. En die sprak het woord en die schiep. Dat had niks met Jezus te doen. Pas in vers 14 van Johannes wordt het woord vlees. Dus dat spreken van Yahweh wordt vlees. Ja, natuurlijk, dat wordt in Messias. In Jezus wordt het vlees. Hij verwekt in Maria zijn zoon door het spreken. Door het woord Rema is niet over wie spreekt er, maar over wat spreekt hij. Dus logos is wie spreekt er, maar wat heeft hij gezegd? Heel belangrijk. Als je bij de rechter komt, wil je ook precies weten, wat heb je gezegd? Ja, die wie, die staat er wel voor hem. Maar wat heb je gezegd? Want op grond van wat gezegd is, wordt geoordeeld en veroordeeld. Dus het gaat over het rema van God. Wat hij gezegd heeft. En daar gaat hij mee scheppen. Dus dat is niet meer logos, maar dat is rema. Kleine start maar, hè. Het zichtbare is niet ontstaan door het waarneembare. De basis, en zuster, van het geloof. We gaan naar 1 Korinthe 15, vers 1. Broeders en zusters, zegt Paulus... ...ik maak u bekend. En Paulus noemt ons broeders. Maar hij bedoelt er ook de zusters mee. In het Duits is dat leuker, daar heet het keswesten... Dat zijn broeders en zusters in één woord. Eigenlijk hadden ze dat hier ook moeten verzinnen, maar dat kan in onze taal niet. Maar dan had je het nog meer kunnen zeggen. Ik maak u bekend, broeders en zusters, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat gij ook ontvangen hebt. Waarin gij ook staat. Je hebt iets ontvangen door het woord te horen van Paulus en die spreekt de woorden van God. En in dat geloof wat hier heeft staan wij. Hij spreekt ons aan als broeders en zusters, dus hij weet dat we ons hebben bekeerd van onze goddeloze levenswijze. We hebben Yeshua aanvaard en we hebben door Yeshua heen vrede ontvangen met God. We zijn gedoopt, opgestaan in een nieuw leven, het oude is afgelegd, we zijn zonen en dochters van God. We mogen zelfs voor Gods aangezicht komen in blijdschap en vreugde, zonder schaamte. Onthoud het goed, je mag schaamteloos voor het aangezicht van God komen. Tenminste als je je zonder beleden hebt, hè? Je kan altijd nog zeggen, vader, dat is fout gegaan. Dank u wel voor het offer van Yeshua. Dat ik nu weer vrede met u heb. En dan kan je als vader met hem praten. Ik heb dat evangelie, wat betekent blij de boodschap. Dat ik u verkondigd heb en dat gij ook ontvangen hebt. Je hebt het aanvaard. En waarin gij ook staat. Hè, dat is duidelijk, heftig, standvastig. Waardoor gij ook behouden wordt. Want door het kennen van God en Yeshua is onze redding in... Verborgen. Door hem te horen, Yeshua te aanvaarden, hebben we vrede voor Gods aangezicht. Door dat woord worden we dus behouden. Wacht even, er staat achter indien. Komt weer iets. Ik heb wat met indien. Want indien is altijd weer een voorwaarde. Je bent niet zomaar gered. Je moet tonen dat je in die weg wandelt. Waardoor gij ook behouden wordt indien gij het zo vasthoudt. Als ik het u verkondigd heb. En dan gaat hij nog een keer versterken, tenzij gij te vergeest tot geloof gekomen zijn. Dus als je het niet snapt en je gelooft op grond van valse informatie, dat geloof reed je echt niet. Velen zijn misleid. Het is toch raar dat we altijd zondag gevierd hebben. Zo zijn we geboren. Ik moest dertig jaar worden voordat ik het ging snappen. En uh, nee, ze zeg ik s'nachts tegen mevrouw, jo, weet je dat de Sabbat op zaterdag is? Hé, maak je me nou voor wakker? Ja, vanaf vandaag gaan we Sabbat vieren. Dat was zo vreemd. Hè? Maar ze is bij me gebleven, we hebben die strijd samen moeten strijden... en we zijn tot overwinning gekomen. Het is wonderlijk. Want hij zegt, tenzij gij te vergeefs tot geloof zout gekomen zijn... We worden er dus door behouden, indien we het ook zo vasthouden als het woord van God ons verkondigt. Is duidelijk, hè? Vers 3. Want voor alle dingen, zegt Paulus, heb ik je overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Hij wist ook niet van zijn eigen. Hij was een, een ex-fariseer en een hele toffe naar de Joods gesproken. Hij achtervolgde zelfs de gelovigen in Yeshua. Tot aan Damascus zat hij ze achterna... om ze te grijpen en naar Jeruzalem te brengen. En God die dankt, nou, die Paulus dat is een mannetje... daar kan ik wat mee. Want hij deed naar zijn beste weten. God die slaat hem met een licht tegen de grond... op weg naar Damascus. En dan zegt hij... wie bent u? Heer. Weet u nog wat het antwoord was? Ik ben Yeshua... Die jij vervolgt. Dus hij vervolgt de gemeente, de Messias beleidende de Joodse gemeenschap. En Yeshua zegt, wie vervolgt gij? Dat is een wonderlijke ervaring met die Paulus. Nou, die Paulus die is dit nou schrijven aan die gemeente in Korinthe. Christus is gestorven voor onze zonde naar de schriften. Dus de schriften, dat zijn de boeken van Mozes en de tenach, boeken van de profeten waarin we kunnen zien wat Gods beloften zijn, allemaal richting Messias. En als je dat eenmaal gaat zien, dan zeg je, wonderlijk hè, als je al die schriften kent, ja, dan zie je Yeshua, en zeggen, oh, maar dan bent u de zoon van God, dan bent u de Messias die we verwachten. Zelfs de blinden die niet konden kijken, die zeggen, Yeshua, zoon van David. Daarmee beleden ze hun geloof, dat hij zoon van David was, maar ook Messias. Ogen gingen open, ze ontvingen genezing. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften, zoals de schriften getuigden. Yeshua, hij is begraven. Hij is ten derde dagen opgewekt, ook naar de schriften, was allemaal van getuigd. Hij is verschenen aan Petrus, Kefas en daarna aan de twaalf discipelen. Allemaal na zijn dood is hij opgestaan, en hoewel ze in verwarring waren, Yeshua heeft zich na zijn dood geopenbaard. Vervolgens is Yeshua verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Van wie het merendeel, toen Paulus dit vertelde, nog in leven is. Dus op het moment dat Paulus een brief schrijft, is de merendeel daar nog van in leven. Doch sommigen zijn ontslapen. Ontslapen betekent dat ze de adem hebben uitgeblazen en dan niet meer hebben ingenomen. En dan uh, verval je weer tot stof. Maar voor God ben je niet dood. Voor God leven onze doden. die in Christus gestorven zijn. en in hoop gestorven zijn. al vanaf af Adam. Niet omdat in zieltjes in de hemel zitten. maar hij kent ze allemaal. En als Yeshua dadelijk terugkomt. op de wolken van de hemel. zullen al de gelovigen opstaan. in heerlijkheid. Het zal een wonderlijke ervaring wezen. Het merendeel. van die 500 was nog in leven. en sommigen zijn ontslapen. Ook van ons zijn er velen ontslapen. die we in geloof hebben begraven. en we zien ze terug op de dag. ...van Jeshua's konst. Vervolgens is Jeshua verschenen aan Jacobus... ...daarna aan al de apostelen... ...maar het allerlaatst, zegt Paulus... ...is hij ook aan mij verschenen... ...als een ontijdig geborene. Zo beschouwt hij zichzelf. Want, zegt Paulus... ...ik ben de geringste, de kleinste van de apostelen. We kennen de twaalf, de discipelen, apostelen... ...en hij is de dertiende. Misschien ligt het aan het getal, maar het is toch... Hè? Hij zegt, ik ben de geringste van die apostelen. Ik ben niet waard om apostel te heten, omdat ik de gemeente gods vervolgd heb. Maar ik zeg al, God sloeg hem tegen de grond. En daar kwam hij tot bekering. Hij werd stekenblind. En hij moest blind gebracht worden naar Damascus. En er was een man genaamd Ananias. En daar moest hij zich melden. En die bad voor hem. En hij werd genezen. Goed, vers 10. Maar, broeder en zuster, zegt Paulus... Door de genade gods ben ik, zegt Paulus, wat ik ben. Hé, hey, kunnen we dat ook nazeggen? Leuk, hè? Maar je moet nadenken. Dat je ook voor jezelf zegt, door de genade van God ben ik wat ik ben. Dat geldt voor Willem van Douven, voor Anke, voor u, voor mij. Noem maar op, door de genade van God bent u wat u bent, vandaag. Daarom zit je hier. Dat zei Paulus ook al, door de genade van God ben ik wat ik ben... En zijn genade, de genade van God, die aan mij is, is niet te vergeefs geweest. Als er één mannetje geproduceerd heeft, is het die felle Paulus geweest. Denk omdat tot het een mannetje was. Denkt u ook niet? Hij zegt, ik heb meer gearbeid dan zij allen, dan die twaalf, zegt hij. Doch niet ik, maar het is de genade Gods die met mij is. Nou, dus een ieder van ons, die heeft ook genade van God ontvangen en die zal produceren nadat hij ontvangen heeft. Doe het met vreugde. Daarom dan, zegt Paulus, ik of zij, die discipelen, zo prediken wij. Dus de discipelen en Paulus prediken dezelfde boodschap. En zo zijt gij, broeder en zuster, tot het geloof gekomen. Want de woorden van hen hebben we gehoord en we hebben ze aanvaard. We zijn teruggewezen op Torah, de basis van het verbond. Torah is niet weggedaan, het verbond is nooit weggedaan. De verandering die in het verbond heeft plaatsgevonden, is het bloed van stieren en bokken, is uiteindelijk door het bloed van Yeshua. Daar is de prijs betaald. En die prijs die werkte met terugwerkende kracht tot aan Adam en Eva. Want die hebben al uitgezien op die Messias. En ook wij die nou al 2000 jaar na hem leven, worden door dezelfde bloed vrijgekocht. Zo zijt gij tot geloof gekomen, zegt Paulus. Nou, nog een klein stukje. Althans, van Korinthe, want dan begint het pas hoor, die was in de inleiding. Vers 12. Indien komt hij weer met een voorwaarden. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat Hij Christus uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen er onder u toe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Tegen wie zegt hij dat? Tegen het Joodse volk, de Messias blijde in het Joodse volk. Er waren dus mensen die zeiden, ja maar er is helemaal geen opstanding uit de dood. Wie zeiden dat ook weer? De Sadduceeën. Dat was een priestervolk. Er waren dus priesters in de tempel, die zeiden gewoon, er is geen opstanding uit de dood. Dood is dood, het zal nooit meer anders worden. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Maar goed, die mensen leven nog steeds. Er zijn nog steeds een soort Sadducee-achtere types. Die zeggen, nee hoor, we vieren feest en als we dood zijn, zijn we dood. Ze zeggen dus, er is geen opstanding der doden. Nou zegt Paulus, en hij is een, een goede redenaar. Indien voorwaarde er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. Amen. Als er geen opstanding van doden is, nou, dan is ook Christus niet opgewekt. En dat waren Messias blijde deoden, waar hij tegen spreekt. En indien voorwaarde Christus niet is opgewekt dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook jullie geloof. Dus indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook jullie geloof. Dus als iemand zegt, er is geen opstanding uit de dood, ja, hè, houd het een beetje op, hè? Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, zegt Paulus. Want dan hebben wij tegen God getuigd. En dat hij de Christus opgewekt heeft die hij toch niet heeft opgewekt indien er geen doden opgewekt worden. Ja, nou dat is natuurlijk een redeneerkunst. Nee, zegt hij, immers indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. Nou, dat is duidelijk, hè. Paulus heeft de onzin laten zien van de redenatie van die Sadduceërs. Nee, Christus is opgewekt uit het graf. Hij is gezien door de discipelen. Door 500 heeft hij zich openbaard op een dag... En velen van ons hebben een ontmoeting met de Heer gehad in de geest. Waarin we duidelijk wisten, Hij is Messias. Indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. En dan zijt gij nog in uw zonden. Vindt u dat prettig klinken? Deze positie willen wij niet innemen. Indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Want degenen die zeggen, ja maar Christus is niet opgewekt. Dan zegt hij, dan is uw geloof zonder vrucht. Want waarom zou je dan nog gaan wandelen als Christus? Ja, dan zijn we gewoon overgeleverd aan de dood, dan is het over. Echt niet waar. Daarom zijn wij als gelovigen trouw geworden in het doen van het woord van God. Shma Israël, is niet alleen maar horen op zijn Nederlands, maar ook doen. Hoor Israël, we moeten doen wat God zegt. Geldt voor alle takken van sport binnen het Koninkrijk van God. Doen. Dan is je geloof zonder vrucht en zijt gij nog in je zonde. Kan dat? Kan je hier nog zijn in je zonde? Met zulke grote oren al horende al die jaren over de heerlijkheid van God? Kan je bijna niet geloven. Nogthans, we moeten nog elke dag groeien. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, dus begraven zijn, verloren. Dan is alles zinloos geweest. Nou Paulus, je hebt het goed verteld... hoe we het dus niet moeten. We gaan dus niet handelen en zeggen... zoals de Sadduzeeën. Indien voorwaarden... kun je nagaan hoe vaak die Paulus indien zegt. Dat woordje indien is zo sterk... om je alert te maken wat hij daarna zegt. Het zijn voorwaarden. Net als in een huwelijk... liggen ook voorwaarden. En echt waar. Je moet voor de burgemeester zeggen... Ja, wil je die vrouw nemen als vrouw? Ja. Iedereen gehoord? Dan zit je vast, knul. Dat nou is natuurlijk helemaal geen probleem. He? Ik ben een bofkont, hoor. Indien wij alleen voor dit leven, broeder en zuster, onze hoop op Christus gebouwd hebben... dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Nee, wij richten ons geloof niet op Christus alleen voor dit leven... want we weten, hij is opgestaan uit de dood... Hij heeft een plaats gekregen aan de rechterhand van vader en hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ook na onze dood, hij zal komen en we worden opgewekt uit het graf en dan begint pas het koninkrijk van God. Wij leven wel in ons denken in het Koninkrijk van God, maar we kennen dus nu de regels van het Koninkrijk van God en we vinden het een vreugde om daarin te wandelen. Daarom vieren we ook Sabbat en de feesten en uh, willen we niemand doden, we willen niet stelen, we willen zelfs geen kwaad spreken, geen woordje lasten spreken over onze naasten. We zijn bijzondere, uitverkoren mensen. Als mensen ons zien, dan denken ze, het lijkt wel op wie Yeshua zien. He? Of is het een beetje anders? Misschien een beetje anders, maar dat komt allemaal wel. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, lieve mensen, dan ben je de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar, daar komt hij, nu Christus is opgewekt uit de dood, als eersteling van hen die ontslapen zijn, als eersteling, waren er niet voor Christus ook al mensen opgewekt uit de dood? Was hij dan ook de eersteling? Ja, want al die mensen die opgewekt zijn, die zijn op hun tijd weer gestorven. Ook die scharen die opgewekte uit de dood toen Yeshua stierf op Golgotha. Er waren er vele van de geheiligen die opgewekt werden. Maar die zijn ook allemaal weer gestorven. Na nou, een maand of twee maanden, een jaar of drie, maakt niet uit. Maar alle mensen zijn begraven geworden. De enige die dat dus niet is, Yeshua is opgewekt uit de doden als de eerstelinge van de ontslapende. Die leeft. En omdat hij leeft. Hoe heet het ook alweer? Omdat hij leeft. Ben ik niet bang voor morgen, omdat hij leeft. Mijn hart is fijn. Mooi is dat, he? Heerlijk. We hebben dit allemaal geleerd. Is In de heb is de toekomst en het leven is het leven waard, omdat hij leeft. Vind je dat geen mooie? Dus omdat hij leeft, hebben wij toekomst. Hij leeft over onze dood heen. Echt waar. Hij gaat verder. Want, zegt Paulus, terwijl de dood er is door een mens, dat is Adam, is ook de opstanding der doden door een mens. Yeshua, de Messias. Al die mensen die door de Adam de dood in zijn gegaan, miljarden. Maar door één mens... Wordt er ook rechtvaardiging geschonken door Vader? Noem dat maar geen barmhartigheid. Aanvaarden dat de straf op hem is gelegd. Hij stierf de dood en omdat hij een rechtvaardig is, werd hij opgewekt. Zijn rechtvaardigheid wordt ons uit genade geschonken, omdat we dat offer van Vader willen aanvaarden als door hem gegeven. Door de dood is er door een mens, en de opstanding in de doden is ook door één mens, maar dan Yeshua. Want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Amen, prachtig. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus is de eersteling en vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Christus de eersteling en vervolgens alle die van Christus zijn bij zijn komst. Bent u van Christus? Steek dus gewoon je hand op. Anders gaan we je bekeren. Dan kom ik eigenlijk bij je. Echt waar? Je bent in Christus of je bent het niet? Ik ben in Christus. Ik weet nog goed toen ik tot geloof kwam. Op mijn 27e. Tot de griffen waren of iemand anders precies. Ik weet niet eens met wie. Die uh, trauma's ben ik vergeten een beetje. Toen zeiden dus ze: Willem bekeerd. <laughs> Dat konden ze niet geloven. Er zei er eentje, hij ging op vakantie in Madrid naar Stierenweg te kijken. Hij bekeert. Nou, je hebt de meest rare dingen, kon je horen. Maar daar heeft er niks mee te doen wie je bent. Al heb je het slechtste beroep uitgeoefend van de wereld. Als je op je knieën voor de Heer komt, de Vader schenkt volkomen vergeving. Hij wijst je op Christus en in Christus we je verzoend. Hij ziet ons in witte kleding. Amen. Hij ziet ons allemaal in witte kleding. Zonder vlek en rimpel. Nou je dat weet. Dan durf je toch zonder schaamte voor zijn aanzicht te komen. Want je kan zelfs zeggen. Kijk, eens een mooi wit. Mooi wit dat ik ben. Je moet er dan ook niet onder de rok kijken. Hè? We zijn overkleed. Maar onze oude mens zit daaronder. We zijn overkleed met de gerechtigheid van Christus. Nou zegt hij. De eersteling was Christus. En vervolgens. Alle die hier zijn. Die aan Christus verbonden zijn bij zijn komst. Daarna. Het einde. Wanneer hij, dat is Yeshua, het koningschap aan God de Vader overdraagt. Dus Yeshua die komt dadelijk. Hij gaat voorkomen in zijn koningsstrap staan. Hij is duizend jaar en wij met hem. En dan komt er een tijd tot hij dat koningschap aan de Vader overdraagt. Wie van de twee is nou de meerdere? Dat is toch de Vader? Dus Yeshua, de zoon van de Vader, draagt alles over aan zijn vader. Want hij heeft ook alles van zijn vader ontvangen. Dus de christelijke traditie met hun leer dat vader en zoon hetzelfde wezen zijn, is klinkklare onzin. Klinklare onzin. Dan het einde als Yeshua het koningschap aan vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Echt waar, zo lang gaat het doorduren. Alle machten en krachten worden ontroond. Ook in uw leven zijn onze zonde machten en krachten ontroond geraakt. Misschien nog niet allemaal, maar daar gaan we nog steeds over in de aanval. We zullen dat overwinnen. En zelfs waar we nog tekort schieten en we sterven... dan is dat stukje waar we nog tekort komen tot aan die 100% een genadegift van God. Dat is het onderscheid tussen verkregen gerechtigheid en toegerekende gerechtigheid. Daarin waar we ons hebben bekeerd in ons leven, daar hebben we gerechtigheid leren verkrijgen. Nou, laten we het tot 60%. En je komt nog 40% tekort. Dan is dat de genade van God waardoor hij jou ziet als 100%. En dat noemen ze, dat wordt je toegerekend. Heb je helemaal niet verdiend. Dus we hebben verkregen gerechtigheid door onze gehoorzaamheid. En we hebben toegerekende gerechtigheid wat we met alle respect niet hebben kunnen volbrengen. God die kent ons. Vind je dat niet prettig om te horen? Zijn maar rustig. Amen. Want dan snap je het tenminste. Hij moet als koning heersen. Yeshua. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Wat is ook weer de laatste vijand? Ja, dat klopt. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood. Is de dood dan een vijand? Ja, is een vijand. Door de zonde van Adam is de dood in de wereld gekomen. En is tot ons allemaal doorgegaan. Vers 27. Want alles... ...heeft hij, Yeshua, aan zijn voeten onderworpen. Dus Yeshua is gaan handelen en alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij, Yeshua, zegt dat alles onderworpen is... ...dan is blijkbaar hij, dat is dan Yahweh, zijn vader, uitgezonderd. Goed lezen, hè? Die hem, Yeshua, alles onderworpen heeft... Dus het is de vader die alle macht aan Yeshua geeft, alles is aan Yeshua onderworpen en hij werkt zijn hele werk af tot het laatste toe. En als alles zover is, geeft hij alles weer aan zijn vader. Yahweh is de God en Vader van Yeshua de Messias. Amen? Ja. Hij heeft gezegd, ik ga terug naar mijn vader en naar uw vader. Naar mijn God en naar uw God. Yeshua heeft een God. Hoe vind je dat? Vele christenen die beginnen daar te stuiteren en te hikken. Want die zeggen, nee, maar Jezus is God. En dan komen ze met die drie eenheidsformule. Nee, hij is de Zoon van God. Tachtig keer Zoon van God staat er in het Nieuwe Testament. En de veertig keer Zoon dus mensen. En toch willen ze waar het nergens staat zeggen, Jezus is God. Nee, Jezus is de Zoon van God. En de Zoon dus mensen. Maar zijn vader is God. En we hebben maar één waarachtige God. En buiten die ene God is er geen God. Wanneer alles hem, Yeshua, onderworpen is, zal ook de zoon zelf zich aan hem, Yahweh, onderwerpen. Die hem, Yeshua, alles onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Dus was op het allerlaatste stukje, waar Yeshua de volkomen heerschappij die hij gekregen heeft overdraagt, dan zal vader Yahweh weer alles in alle zijn. Dus we hebben nog iets om naar uit te kijken. Maar dat komt in de opstanding uit de dood. En dan moet Yeshua nog duizend jaar heersen. We gaan nog een hoop dingen hopelijk begrijpen. Want we weten echt niet alles. En we vinden ook niet echt alles nog in de Bijbel. Een klein stukje in handelingen. Even een sprongetje maken. Gaat over de discipelen. Zij dan, die daarbij ingekomen waren. vroegen hem, Yeshua. en zeiden: Heere. Weet u wat heeren betekent? Dit is in het Nieuwe Testament het woord Curios, meester. Helaas, het Nieuwe Testament gebruikt zowel voor Yahweh als voor Yeshua, het woordje Heerde. Zeer misleidend, waardoor vele christenen denken dat Yeshua en Yahweh gewoon dezelfde persoon zijn. Hadden ze nou maar hoofdletters gebruikt om aan te duiden wat Yahweh is en de kleine letters voor wat Yeshua is? Had het nog duidelijk geweest? Hè? Herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? He, wie zei dat? Zij dan die daar bijeengekomen waren vroegen hem. De discipelen zeiden, Heere, dus is Herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij dan, dat is Yeshua, die zeiden tot hen, de discipelen, het is niet uw zaak. De tijden of gelegenheden te weten waarover de vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Dus Yeshua, de zoon, die zegt tegen de discipelen, de vader heeft alles in zijn hand. De zoon is bij de vader. En hij wacht tot vader zegt, ga maar incasseren. Ga maar het koninkrijk tot stand brengen. Alles is nu echt vervuld. De genade voor de goddelozen gaat nu stoppen. Ga nu maar het koninkrijk oprichten. Hij, Yeshua, zei, het is niet uw zaak. De tijd of gelegenheid waarover de vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen. Wie zijn dat? De discipelen. Maar het geldt ook voor ons die het woord van de discipelen geloofd hebben. He? Handelingen zeven. Want we zijn allemaal één met God geworden. Vader en de zoon. Vader zoals wij één zijn, bid ik dat ook zij één Zijn. En tot wij in hen zijn en zij in ons zijn. Er is dus in het geloof een volkomen eenheid met de vader en de zoon en de gelovigen. Wij zijn één met de vader en de zoon. We zijn zelfs het lichaam van Messias. Dus er is een volkomen eenheid. Daarom is het ook onbegrijpelijk dat mensen willen zondigen. Want daar stap je dus uit, die eenheid. Oh ja, dat heb ik fout gedaan. Ik ga gauw weer terug. Vader, het is niet goed geweest hoor. Ik kom weer terug. Gij zult kracht ontvangen, broeder en zuster, niet alleen de discipelen, maar ook u, wanneer de heilige geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, zegt hij tegen de discipelen. Ja, ook in Judea, Samaria, tot in het uiterste van de aarde, ook bij die Ablassedammers. Dat getuigenis is ook tot ons gekomen. We hebben het mogen aanvaarden en erin zijn gaan wandelen. Mooi, hè? Nou, het is zo'n vreugde om gewoon Bijbel te lezen, He, eigenlijk doe ik nooit anders, he. dat weet u nou wel sommigen komen al twaalf jaar hier ik doe nooit anders dan gewoon lezen wat er staat yes. en daar haal je je kracht uit nadat hij kijk overigens staat hij met hoofdletters en de ene keer is het Yahweh, de andere keer is het Yeshua je moet dus aan de tekst kunnen ontdekken over wie, wie praten ze nou maar als je denkt dat Yahweh en Yeshua dezelfde zijn dan zit God constant tegen zichzelf te praten of Yeshua die praat tegen zichzelf je moet uit de tekst ontdekken wie wie is. En dan wordt het duidelijk. Nadat hij, Yeshua, dit gesproken had, werd hij, Yeshua, opgenomen. Terwijl zij, de discipelen, het zagen. En een wolk onttrok hem, dat is Yeshua, aan hun ogen. Ze hebben dus Yeshua op zien varen op de berg. Nadat hij zich gezegend had. En dat was de hemelvaart. Want die is van de week natuurlijk herdacht. Hè? Hemelvaart, de veertigste dag van de omen. We krijgen een foto. Zie je dat? De discipelen die stonden daar. En de Heer die vaart op naar de hemel. Hier word je sprakeloos van. Zij hebben het gezien. Voor hun ogen. In de handelingen. 1 vers 9 tot 11. En een wolk ontrok hem aan hun ogen. Hij is, hier is Yeshua opgenomen. Terwijl zij het zagen. Welke, dagen? Welke datum? 40 dagen. Na Pesach. Want het is de veertigste dag, is de dag van de hemelvaart. En dan krijgen we nog tien dagen tot aan? Shavuot. Want als dadelijk Yeshua bij je vader komt, dan staat er geschreven, dan ontvangt hij de volheid van de heilige geest. Hij krijgt op dat moment de volheid van de geest van God. En uit wat hij ontvangt, dat zendt hij uit naar al zijn gelovigen. Al die geloven, dat gaat tot aan de dag van vandaag toe, die aanvaarden dat Yeshua de Messias is, zegt de Bijbel, die zijn uit God geboren. Als je de geest van God ontvangt, word je uit de geest van God wederom geboren. En als je het dan begrepen hebt, dan ga je wandelen zoals de Heer het zegt. Dus zo kan het zien, dat is een gehoorzame. Hij heeft een mate van de Heilige Geest ontvangen, waarin hij kon doen wat hij als Messias moest doen. Er zijn natuurlijk ook profeten geweest, die ook mensen genezen hebben. Maar Jezus had een mate van geest van God ontvangen, waarin hij de doden kon opwekken, waar hij alles kon doen. Waar iedereen moet zeggen, dat kan geen mens, die moet wel door God gezonder zijn. Dat is een gezalfde. Want Messias betekent niets anders dan een gezalfde. Met alle respect, wij zijn ook gezalfde. Want wij hebben ook de geest ontvangen. Wij zijn gezalfd met dezelfde geest als Joshua. Daarom zijn we ook gehoorzaam geworden. Nou, één ding is duidelijk, handelingen 1 vers 9 zegt... Uh, dat Yeshua, nadat hij dat gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk ontrok hem aan hun ogen. Amen. Ja. Toen zijn naar de hemel staarden terwijl hij heenvoer. Ja, je bent toch wel verbazen. Je krijgt Dit hadden ze toch nooit verwacht. Veertig dagen zijn ze na de opstanding van Yeshua onderwezen door hem. En op de veertig dag vertrekt Yeshua. Pas later gaan ze snappen dat het allemaal dingen zijn die al lang in Torah staan. Die al vermaken hebben met de feesten van de Heer. Ja? Want als hij niet opgevaren was naar de hemel, had het tien dagen later geen Pinkster kunnen worden. En dat moest gebeuren, wat was de volheid van de tijd? Toen zij naar de hemel stonden te staren terwijl hij heenvoer. Er staan twee mannen in witte klederen bij hem, engelen. En die zeiden: Hé hey, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Yeshua, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen. Amen. Als gij hem ten hemel hebt zien varen. Hij is opgevaren en zij staan te kijken en dan komt er een engel. Die zegt, hé, hey, wat sta je nou toch naar de lucht te kijken? Hij komt terug zoals hij gegaan is. Amen. Op de olijfberg. Ja hoor. we zullen hem ook zien. Echt waar, we zullen hem zien. Ja, dat heb ik. Weet je wie dat nog meer gezegd heeft? Ik zal hem zien. Job een man in het oude testament die keek al naar hem uit hij zei ik zal hem zien nadat ik gestorven ben en mijn vlees is vergaan van mijn botten zegt hij ik zal hem zien en ik zal geen vreemde zien en dat wisten alle profeten, en dat wisten alle profeten. ja wij weten het ook ja, dus wij zullen met de profeten zeggen wat er ook gebeurt als Yeshua terugkomt ook al zijn we honderd jaar hartstikke dood geweest we zullen opstaan uit het graf we zullen hem zien met eigen ogen en dan zullen we ook nog zeggen hij is het hem hebben we verwacht. Hij gaat ons zalig maken. Dat is letterlijk wat er staat geschreven. Vind je het niet vrolijk om uh, kinderen van God te zijn? Nee. Nou, ik heb hem ondergezet. Dat is dus de hemelvaartse dag, hè? Dat hij opgenomen is geworden. Alleen, op dezelfde wijze gaat hij ook wederkomen. Dat is dus de terugkomdag. Ik heb er maar een fotootje bij gezocht. Iemand had fantasie daarvoor. Die zegt, zo komt hij op zijn paard... En met, al zijn, eh, met al zijn heiligen eh, komt hij dadelijk. Hè? Want hij komt natuurlijk naar de aarde toe. En wij zullen opstaan uit het graf. We zullen hem tegemoet gaan in de rug. En we gaan naar Jeruzalem toe. En we zullen ook bij de berg neerkomen. En van daaruit gaat hij zijn koninkrijk oprichten. Eh, wat is dat dus Trompet? En blazen. en blazen. ja natuurlijk. We gaan de chauffeur blazen. Ik zie wel niet dat ze allemaal een chauffardje hebben. Maar toch, we gaan chauffeur blazen. Ik geloof dat. Er zijn al van die dingen genoeg die dan, eh, waar we op kunnen blazen. Maar vind je dat geen heerlijk gezicht? Het is maar een voorstelling. Hè? Hij komt uit de hemel zo en hier ligt je, in Jeruzalem. Helemaal plat, vol in ellende. De aribieren zijn er overheen gerost. Het is een ramp. Vind je het geen vreugde om kinderen van God te zijn? Inderdaad, wij weten wat het is. Sabbat, shalom. We hebben vrede, op een bijzondere vrede met onze hemelse vader. En zijn Sabbat is voor u een teken dat je weet dat hij je God is. En buiten hem is er geen God. Amen. Prijs de heer. En shabbat shalom.